11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Afpersing, intimidatie en seks. Wat is er toch aan de hand bij het Bolshoi Ballet? Nu eerst het NOS-journaal met Mark Visser. De Nederlandse geheime diensten moeten de mogelijkheid krijgen om al het internetverkeer af te tappen. Maar dat moet dan wel onder strikte voorwaarden gebeuren. Dat is het belangrijkste advies van de commissie Dessens. Verslaggever Jeroen de Jager. De commissie adviseert dat veiligheidsdiensten voortaan ook bekabelde netwerken mogen aftappen. Sterker nog, er zou ook ongericht informatie moeten mogen worden verzameld. Maar het toezicht moet dan wel veel strenger worden. De minister moet steeds toestemming geven en de commissie van toezicht op de veiligheidsdiensten moet daar dan ook onmiddellijk ook echt toezicht op houden. Als die CTIVD bezwaar heeft, moeten de diensten direct stoppen met hun actie. In de huidige wet mogen de AIVD en MIVD alleen gesprekken en internetverkeer... dat via de satelliet en de korte golf op grote schaal onderscheppen. Tegenwoordig gaat echter het overgrote deel van het internetverkeer via glasvezelkabels. De commissie stelde dan ook dat de huidige wettelijke bepalingen niet meer voldoen. In het middelbaar beroepsonderwijs wordt het salaris van schoolbesturen... afhankelijk van het aantal leerlingen op de school. Hoe meer leerlingen, hoe hoger het salaris... Door de maatregel van minister Bussemaker zal niet iedere bestuurder in het MBO automatisch het maximumsalaris van 198.000 euro ontvangen. Het MBO is de laatste onderwijssector waar het beloningssysteem wordt aangepast. De daders van de overval op de Haagse juwelier Stratman zijn in hoge beroep tot 10 en 8 jaar cel veroordeeld. Dat is minder dan de straffen die de rechter eerder oplegde. De persraad hier erover. Het Hof heeft uh, rekening gehouden aan de ene kant, uiteraard, met de ernst uh, van het feit en, en het grote leed dat uh, aan nabestaanden is aangedaan. Aan de andere kant is ook rekening gehouden met de relatief jonge leeftijd uh, van de beide verdachten uh, en met het feit dat uh, hoewel ze met een vuurwapen... de ju juwelier binnengegaan zijn, uh, ja, toch niet echt van tevoren de bedoeling was... om iemand om het leven te brengen. En was er was nog een derde verdachte, de chauffeur. Uh, hij kreeg in eerste instantie vijf jaar. Hij is nu vrijgesproken omdat niet vaststaat dat hij wist... dat de anderen een overval wilden plegen. Het aantal mensen met twee banen is vorig jaar met 12.000 toegenomen... tot 544.000, blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Mensen met twee banen werkten gemiddeld twee uur per week meer... dan degene met één baan. Mensen met één baan werkten in 2012 gemiddeld 34,1 uur per week. Bij personen met twee banen was dat 36,3 uur per week. Het blijft overal droog en het wordt 6 tot 8 graden vanmiddag. Komende nacht gaat het licht vriezen, maar later wordt het ook mistig. Morgen overdag is het waarschijnlijk kil en grijs door mist of lage bewolking. John Sahoka van de ANWB, waar staat de file? Die staat op de A15 richting Europort. Daar staat tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Charloos... 7 kilometer door een ongeluk. Bij Rotterdam-Charloos zijn drie rijstoken dicht. Zometeen het Rits.fm. Er is nog geen enkel bewijs dat saaie, merkloze pakjes sigaretten... leiden tot minder roken.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 met Felix Meurders. Goedemorgen, het Bolshow. Het Bolshow. Swerelds meest hoogstaande en tot de verbeelding sprekende balletgezelschap. Verkeerd in zwaar weer. De intriges in Moskou stapelen zich op. Artistiek directeur Filing kreeg zuur in het gezicht geworpen. De rechtszaak tegen de daders en de opdrachtgever loopt nu. En onlangs werd bekend dat er een hoofdrol gekocht kan worden met smeergeld. Wat is daar allemaal aan de hand? Daarover praat ik met Ted Brandsen, artistiek leider van het Nationaal Ballet. De zilte aardappel, dat is een aardappel die ook op brakke grond verbouwd kan worden. En het telen daarvan speelt in op de wereldwijde klimaatverandering, zeggen deskundigen. Hoe zit dat precies? Dat hoort u in een bericht vanaf Tessel. En hoe wordt het doodverkocht? verkocht? Straks gebeurt dat in Rotterdam in een uitvaartstraat. Naarmate het boer rond de dood minder wordt, wordt de marketing ervan meer. Dus eerst Napels zien en vervolgens surf naar degids.fm. Alle pakjes sigaretten, dezelfde saaie, broengruine kleur... geen merknaam en veel waarschuwende teksten. Het koningin Wilhelminefonds roept de overheid op... om het voorbeeld van Australië te volgen. Daar mogen alleen nog maar van dit soort pakjes sigaretten verkocht worden. En het zou vooral het roken voor kinderen onaantrekkelijk maken. Maar omdat dit alles nog lang niet bewezen is, zeg ik... saaie pakjes sigaretten helpen niet. Waar of niet waar? Niet waar, zegt Mark Willemsen, hoogleraar tabaksontmoediging. Goedemorgen, meneer Willemsen. U denkt dat het wel gaat werken? Ja, saaie pakjes werken wel degelijk. Het is eigenlijk heel simpel. Hoe saai, hoe minder aantrekkelijk. Zijn die kleuren en die merknamen dan zo belangrijk? Ja, merk en kleur en glittertjes, wat er allemaal niet op wordt gezegd... dat maakt het tabaksproduct eigenlijk uh, aantrekkelijk voor, uh, ja, voor jongeren ook. Dat laat dat filmpje van KWF Kankerbestrijding wat net op de televisie is verschenen... Ja, dat laat dat heel erg mooi zien. Kinderen die lijken er echt hebberig van te worden. Maar het is juist zeer misleidend, want uh, sigaretten... Ja, dat zijn toch dodelijke producten. en ja, Je wilt eigenlijk niet dat ze op een hele andere manier... op een misleidende manier in de winkel komen te liggen. En ja, Australië is vooral nog het enige land... waar dit soort uh, saaie pakjes sigaretten wordt verkocht. Bij mijn weten... Is het effect ervan nog niet bewezen? Of is het er inmiddels al meer over bekend? Nee, dat klopt. Ja, Die effect wil je eigenlijk weten op de lange termijn. En het is een jaar geleden ingevoerd. en uh, Ze zijn nu met een onderzoek bezig. En dat onderzoek loopt dan inderdaad een jaar. En ze zijn waarschijnlijk nu pas aan het uh, analyseren van de resultaten toegekomen. Dus daar moeten we nog even op wachten. En weet u of andere landen al bezig zijn met deze kleurloze pakjes? Ik weet wel dat het in voorbereiding is in, uh, in Engeland, ook Schotland, Ierland. Dus het hele Verenigd Koninkrijk is er eigenlijk al mee bezig. En uh, ja, de Europese Unie die is natuurlijk nu aan het overwegen om uh, ook uh, van die foto's op sigarettenpakjes te plaatsen. Dat kunnen we denk ik in Europa ook binnen een aantal jaren gaan verwachten. Ja, maar dat ziet het KWF het liefst. Hè? Een combinatie van uh, saaie sigarettendoosjes... en sterk waarschuwende teksten en confronterende foto's daarop. Ja. Maar zo'n foto van bijvoorbeeld uh, zwaar als longen... Kan dat juist voor jongeren niet aantrekkelijk zijn? Een vorm van stoer zijn als je zo'n pakje uit, de, uit je zak trekt? Nee, juist helemaal niet. Dat weet je juist het onderzoek, en Dat is vrij makkelijk te onderzoeken eigenlijk. Je kunt de jongeren allerlei varianten van sigarettenpakjes voorleggen. Ja, de sigarettenpakjes waar foto's op staan... vinden ze echt minder aantrekkelijk. En als er nog gevraagd wordt van welke zou je dan... als je een sigaretje uh, zou kopen, welke zou je dan kopen... dan kiezen ze toch voor de aantrekkelijke pakjes... en niet voor de pakjes waar foto's op staan. Blijft toch een hoop gedoe, al die pakjes veranderen. Is de oplossing niet veel simpeler? Gewoon 20 euro laten betalen voor een pakje sigaretten? Ja, maar dat krijgen we er best zo snel bij de overheid niet door. Maar de prijs is inderdaad, als je de marketingmix bekijkt... de aantrekkelijkheid van het product is een belangrijke... maar de prijs is inderdaad ook als je dat verhoogt... dan gaan mensen gewoon minder roken. Dus als we het roken echt willen aanpakken... moeten pakjes sigaretten lelijk en saai worden... met gore foto's en een onmogelijke prijs? Ja, op alle manieren zo weinig aantrekkelijk mogelijk maken inderdaad. Mark Willemsen, hoogleraar tabaksontmoediging... over een saaie pakje sigaret. Hartelijk dank, meneer Willemsen. De gids.fm Miljoenen mensen op aarde eten straks zilte aardappels. En dat allemaal dankzij een proeftuin op Tessel. Volgens onderzoekers neemt de verzilting... door de stijging van de zeespiegel wereldwijd steeds meer toe. Met alle gevolgen van dien voor de voedselproductie. Tenzij er wat wil groeien op die zoute grond. Aardappels bijvoorbeeld. Verslaggever Robert-Jan is op bezoek bij het ziltproefbedrijf op Texel. En Helemaal cappuccino. Dag mevrouw, mag ik even een kort, uh, kort vraagje stellen tussendoor. Ja, zeker. ja, We zijn nu op weg naar Tessel met de Tesselse boot. Ja. We staan hier uh, een cappuccino in te schenken. Ik kijk even naar de vitrine, ik zie allerlei soorten taart. Ja, klopt. Uh, heeft ze ook iets met aardappels? Met aardappels? Ja. Nee, helaas. Geen patat of zo? Nee, nee, nee. nee, nee. nee. We hebben geen frituur aan boord. En als dus... ik zeg zilte aardappel? Uh, hebben we ook niet. Heeft ze ook niet? Nee. nee. Wel eens van gehoord toevallig? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ah. Vertel. Uh, die worden op het eiland uh, gedeeld, de zilte aardappels. Ja, ga door. Wat is er meer van te vertellen? Op dit moment weet ik daar niet zo heel veel van, maar ik, nee. ik ken het, uh, uh, de term. Ja. Heeft u hem wel eens geproefd? Nee, eigenlijk niet. Dus de smaak blijft een geheim op de een of andere manier? Blijft een geheim, absoluut. Ja. Ik ben op weg naar het bedrijf dat het kweekt. Ja. Nee, mee op de terugweg. Kunnen op de we eens terug... proeven? Op de terugweg, ja? Ja. Goed. Als het lukt, als we elkaar niet missen wat Boot betreft... Ja? dan we varen we er volgens mij twee heen en weer. Nee, eentje. Eentje? Ja. Nou ja, dan kan het niet missen. Allemaal ja, goed. Wat is mijn naam? Marlijn Boon. Tot straks misschien. Ja, oké. Okay. We wensen in een einde aan te nemen Alvertruid of Texel. Kijk eens aan, dit is dus een locatie waar het allemaal gebeurt. het ja. natuurgebied De Petten. We kijken over het vlakke land van Tessel, omringd natuurlijk door de duinen. Platte weilanden. Groen. Ja, Onafzienbaar eigenlijk. Het, deze boerderij heet het einde van de wereld. Nou, dat lijkt hier ook een beetje het einde ja. van de wereld. En hier hebben wij onze uh, testlocatie. Edwin van Straat heeft menig aardappel op, natuurlijk. Zilte aardappel. Ja, ja, we proeven ze natuurlijk zelf allemaal geregeld. <laughs> en, uh, om te kijken of het inderdaad werkt. Hier staat een heel klein uh, containerachtig schuurtje. Wat, uh, wat is dat? Nou, dit is ons uh, uh, uh, ja, uh, kloppend hart. Onze technische ruimte. Oh. Ik zal hem even open doen, dan kun je het even zien. Jeetje, hier uh, beeldscherm, wat, wat buizen, wat. Uh, ja, uh, we hebben hier dus de cilinders. Uh, ja. Hier komt al het water binnen, het wordt gemengd, het wordt ge, uh, gemeten. De EC, het zoutgehalte van het water wordt gemeten ja. en gaat zo het land op. Even door het raampje kijken. Oh ja, daar zie je dus een, een perceel. Ja. Met allemaal buisjes en kraantjes? Ja, die kranen worden allemaal uh, hier of uit deze container bestuurd. Ja. Uh, geheel, automatisch. En wat gebeurt er dan precies met het water? Het water, dus we hebben hier twee uh, buizen waar dus een zoute stroom en een zoete stroom komt. Ja. Dat wordt hier gemengd. En dat komt onder de dijk vandaan of zo, dat zoute water? Het zoute water, dus de unieke situatie hier, komt onder de dijk door... Daardoor hebben we weer zeewaterkwaliteit in de sloten. Ja. En aan de andere kant hebben we de unieke situatie dat we zoet water uit de duin hebben. Nou, hoe mooier kun je het hebben? Het is toch een beetje een complex verhaal natuurlijk, maar het komt erop neer. Op deze locatie kun je de aardappelen voortdurend zild houden, zonder dat een, een zoet regenbuitje goed in het eten gooit. Precies. En daar gaat het om. Maar waar is nou die aardappel? Ja, die aardappel die gaan we straks uh, proeven, want uh, niks werkt beter als te proeven. Ja. Eh, de uh, zoete aardappel die alleen maar zoet water heeft gehad en daartegenover de zoute aardappel. En dan ben ik benieuwd of jij dat uh, kan proeven. Nou, dat begint al lekker uh, te borrelen. Ja, dat gaat goed. Mag ik even in het pannetje kijken? Ja, maar denk op je handen. Oeh. Ah, dat is één, dat is twee. Je ziet er niets bijzonders aan. Nee, de aardappel blijft hetzelfde. Wacht even. De timer gaat af, dus volgens badjes moeten ze goed zijn. We gaan ze proeven. Het smaakt prima, alle twee. Het lijkt mij dat deze iets zouter is. Zou dat kunnen kloppen? Dat klopt exact. Dus, uh... dus toch, de zilte aardappel smaakt toch iets zilter. Uh, dat uh, was wel het uh, uitgangspunt. En dat uh, klopt ook precies in de aardappel. En uh, het is, daardoor hoef je geen zout op je aardappels te doen. Ja. En het is ook weer niet zoveel zout in de aardappels... dat het ongezond is voor je. Dat is Want, goed onderzocht. Dat is goed onderzocht. Dat, uh, wij onderzoeken ook inhoudstoffen van de aardappels. Ja. Uh, doet aard, hè, uh, zout aardappels. Uh, hebben die niet een, uh, een, een eigenschap dat je, waar je ziek voor zou kunnen worden? Ja. Allemaal niet aan de orde. Maar wel een tikkeltje zout. Mark van Rijsselberg is er ook uh, bij gekomen. Van een zilte aardappel. ja op hele kleine schaal, nu op Tessel. Wanneer gaan we er meer van horen? Nou, we hebben, we hebben op dit moment vragen over de hele wereld vandaan... om samen te werken. En dat gaat van, van uh, hoe heet het, uh, priesters of, of uh, hoe heet het, pastoors in, uh, in Kenia. Ik kreeg net vandaag, een uur geleden, een vraag binnen. Ja. Dus, uh, en uh, no uh, Mozambique... Uh, Ga zomaar door. Nou ja... Australië, Mexico. En de, er is een wereld voor ons open. En er zijn natuurlijk heel veel gebieden waar zout en zoet bij elkaar gemengd worden. Ja. Waar we last hebben van zoutschade. Ja. Dus we praten echt over anderhalf miljard hectare. Dus ja, ja de kunst is om, eh, om daar eh, de goede aardappelen bij te vinden. En de ja. goede planten bij te vinden. Ik ga als de wie de weer gaat terug naar de boot. Want ja. daar heb ik als het goed is een klein uh, ontmoetingje. Ja. Mag ik wat aardappels even meenemen? Ja. ja? Oh, ze zijn ook warm. Ja, vers van de pers. Oh, leuk. neem een klein hapje. Ja, ja. wel even meer uh, smaak. Welke is het nou? Deze. De eerste. Ja. Klopt. Ja, lekker. Niet te zout? Nee. nee, gewoon lekker. Goed gekeurd? Ja, absoluut. Goed gekeurd door uh, Marleen. Behouden vaart? Hetzelfde. Dank u wel. We wish you a crossing. Thank you. Zilte aardappels, goedgekeurd door alleen van de Tesselse bot. En als er dan Edwin van Straten en Mark van Rijselbergen van het ziltproefbedrijf ligt, dan, dan blijft het niet bij aardappels alleen. Riding en Gambelt Super bij de tijd dat die kinderkoertjes heel erg populair waren in de, in de popmuziek. Dat was 1972. De Gids. De echte die Verbers hebben het vast gekend. Een fragment uit het Zwanemeer, de balletklassieker op muziek van Tchaikovsky. Op 4 maart 1877 vond daarvan de première plaats in het Bolshoi Theater in Moskou. Bolshoi, nog altijd een grote naam. Maar achter de schermen rommelt het en regent het intriges. De artistiek leider kreeg zuur in zijn gezicht na een ruzie met een ontevreden danser. En tegen die danser werd vorige week negen jaar cel geëist... En ondertussen beweert een Amerikaanse ballerina dat je goede rollen alleen kunt kopen. Wat is er aan de hand in dat Russische balletbolwerk? Daarover praat ik met Ted Brandsheijs, artistiek directeur van het Nationale Ballet... en bekend met het Bolshoi. Goedemorgen, meneer Goedemorgen. Branser. Hoe goed is uw relatie met dat theater daar, met die dansers daar? Uh, ik ken Sergei Filin, de directeur. Uh, die is een paar keer bij ons op bezoek geweest bij voorstellingen. We hebben elkaar gezien bij internationale competities. Ik ken een aantal van de dansers. En uh, uh, Ik was een half jaar geleden in uh, het theater... toen de Benoit de La Dance werd uitgereikt... waar Hans van Manen de ontvanger van was. Ja, geweldige prijzen hè? Ja. En dat werd in Rusland op alle zenders vertoond, geloof ik. Absoluut. Begin dit jaar kreeg uw Russische collega Filin... zuur in zijn gezicht gegooid in opdracht ja. van die ontevreden danser. Want die was weer ontevreden omdat zijn vriendin niet aan bod kwam. En tijdens de rechtszaak hierover kwamen allerlei details... over het Bolshoi naar buiten. Filin zou een hysterische, provocerende man zijn... die het leven van getalenteerde balletdansers onmogelijk maakte... Dreef hij zijn dansers zo tot waanzin, denkt u? Nee hoor, absoluut niet. Die, uh, de, dat beeld wat daar geschetst zit, is, is geschetst door uh, uh, drie dansers... die alle drie uh, inmiddels niet meer bij het gezelschap werken. Alle drie bevriend zijn met de uh, aangeklaagde uh, Dimitrenko, degene die uh, verdacht wordt van de opdracht hiervan. Ja. Um, en de dag daarna heeft een hele groep dansers en balletmeesters... gevraagd om het woord te kunnen spreken in het gerechtshof... om deze beschuldiging aan het adres van Serge Gavine... aan het adres van de directeur tegen te spreken. Want zij zijn juist heel erg blij met hem. Ik ken hem ook als iemand die heel erg open is, heel intelligent... heel uh, beleefd en, en aardig met zijn dansers. En heel goed met ze omgaat. Maar er zijn een aantal dansers die... Niet zo gelukkig zijn. En dan komen dit soort uh, mythes de wereld in. Is het wel een strenge meneer, een strenge directeur? Nee, ja, hij, hij is redelijk streng. Maar het is sowieso in zo'n heel groot gezelschap zijn 250 dansers in het Bolshoi Is het natuurlijk altijd heel moeilijk om uh, iedereen tevreden te stellen en te zorgen dat iedereen achter de keuze staat die gemaakt moet worden. Want er zijn niet genoeg uh, speelbeurten om iedereen een hoofdrol te geven. Is dit wat er gebeurt tekenend voor uh, Rusland op dit moment? Ik denk dat het eerder uh, tekenend is voor de, voor de situatie in Rusland... dan voor de situatie in een balletgezelschap in het algemeen. Er is veel uh, onrust, er is veel uh, ontevredenheid... er wordt veel achter de schermen uh, geregeld door mensen die belangen hebben. Uh, er is een verstrengeling van politiek en, en kunst... die uh, op een manier gebeurt dat wij niet, uh, wij niet kennen bij ons... En daar, uh, daar vallen helaas uh, echt mensen. Die, die, die, die, zijn, die worden echt slachtoffer van. Maar dat zeer... is toch altijd al zo geweest bij het Bolshoi? Politiek en kunst, dicht met elkaar. Dat klopt, Londen. dat is absoluut waar. Uh, de, aan, de, de, de, de benoemingen bij het Bolshoi zijn heel erg politiek getint... Uh, en het was nu, juist net zo goed dat iemand als Sergei Filin... die zelf nog jong is, een hele goede danser was, is geweest... Uh, een paar jaar geweldig werk heeft gedaan bij een ander theater... bij het Michalowski Theater. Uh, dat hij die, die positie kreeg om de groep verder naar, het, uh, naar, naar, naar deze, de huidige tijd te brengen. Ja. Hij werd alom gerespecteerd, internationaal zoals nationaal. Maar toch zijn er een aantal mensen die niet mee willen... En die vast blijven houden aan een bepaalde opvatting over hoe zo'n groep geleid zou moeten worden. En die het gewoon niet eens zijn met de richting waarop het ging. Kent u de film Black Swan? Ja, die ken ik, ja. Daarom de strijd van een ballerina voor een rol in het Zwanemeer. En daar heeft ze letterlijk alles voor over. Hmm. Moet je inderdaad als balletdanser rutsigloos zijn om dat voor elkaar te krijgen? Nou, niet zo rukt. Black Swan is echt pure fictie. En het is een horrorfilm die zich toevallig in een balletwereld afspeelt. waarin de meeste dansers zich niet zullen herkennen. Uh, als balletdanser moet je hard werken. En daar moet je veel over hebben. Maar dat geldt voor iedereen die iets wil bereiken in zijn vak. Uh, dansers uh, hebben het daar, wat dat betreft nog harder... omdat het een korte carrière is en er veel competitie is. En het is fysiek een zware, een zware uh, bestaan. Zo gaat het dan bij u, bij het Nationale Ballet. Veel competitie en dan kijken wie er boven komt drijven? Uh, veel, nou, niet alleen maar kijken wie er boven komt drijven. Je begeleid. We begeleiden dat natuurlijk vanaf het begin. En uh, de mensen die echt talent hebben en door kunnen breken... die krijgen, die krijgen daar de kansen toe. En wie gaat erover alleen nu? Ik ga erover samen met het hele artistieke team. En dan zitten jullie zo eens in de maand, eens in de drie maanden bij elkaar aan tafel. Nee, we, hebben en elke overleggen. Week, we hebben elke week uh, wekelijks overleg en bijna dagelijks zie ik uh, de balletmeesters. Dus we hebben een heel goede uitwisseling over wat er gebeurt en wie er op wat niveau uh, opereert. Op dit dat lijkt me ook wel het verschil, hè? want u kent waarschijnlijk iedereen bij ja, het Nationaal Ballet. En ja. bij het Bolshoi is dat. Praktisch onmogelijk als ik hoor: uh, 250. Nou, zelfs met 250 dansers kan je best wel iedereen kennen. Maar de afstand is inderdaad veel groter. En ik denk dat dat wel te maken heeft met uh, de situatie zoals die heeft kunnen ontstaan daar. Als er een grote afstand is tussen uh, leidinggevende, die heel veel invloed heeft op uh, het leven van iemand en de, de dansers die daaronder zitten... Ja, dan, dan is het ook moeilijker om een dialoog te hebben... dan is het ook moeilijker om een open atmosfeer te hebben. Is het makkelijk voor buitenstaanders om tot het Bolshoi toe te treden? Nee, absoluut niet. Het is pas sinds een paar jaar dat er mensen van buiten Rusland... überhaupt toegelaten worden op de Bolshoi Academie. En het is vooral ook omdat die tien keer zoveel moeten betalen als Russische uh, studenten. Omdat ze denken dat is het geld. Dat is, dat is absoluut een manier om geld te verdienen... en om die school draaiende te houden. Maar dat wordt natuurlijk, het is een hele strenge selectie. En van daaruit zijn er maar een paar mensen tot nu toe geslaagd... om het gezelschap zelf in het binnen te komen. Een uh, paar jaar geleden, drie, vier jaar geleden... was David Holberg, een Amerikaanse uh, solist van American Ballet Theater... voor het eerst als solist aangenomen bij het Bolshoi Ballet... Wat Echt uitzonderlijk is. Het is voor het eerst dat een Amerikaan naar Rusland ging en niet andersom. Maar er is er kennelijk ook een Amerikaanse ballerina geweest, Joy Womack, die ook bij het Bolshoi danste... en beweert dat je belangrijke rollen alleen maar kunt kopen. Voor 10.000 dollar zou zij een hoofdrol mogen vervullen. Hoeveel Wa waarde hecht u aan zo'n verhaal? Geen. Nee, Waarom dat, niet? nee. nee ik, er zijn natuurlijk. Ik, ik, ik ken de, de artistieke directie. Ik weet ook de, de reputatie van het gezelschap. Het is absoluut onmogelijk dat je iemand alleen maar op. op met, met, met dit soort geldbedragen een rol laat vervullen... waar ze niet voor toe in staat is. Dat is absoluut niet, daar geloof ik helemaal niks van. Ik denk dat het een verhaal is van een, een jong meisje... die het heel erg moeilijk heeft gehad het eerste jaar in het bos. Dat ze, waar ze niet goed is opgevangen. Waar ze ook weinig te, te doen heeft gehad. En dan krijg je natuurlijk dat er mensen gaan roepen... nou, als je die en die nou eens een groot cadeau geeft, dan, dan red je het wel. Maar geen een van de dansers die ik ken... heeft ooit zoiets meegemaakt. En ik geloof er ook echt niet in. Maar als nasleep van dat verhaal uh, werd ook duidelijk dat sommige balletdansers en ballerina's voor duizenden euro's gesponsord zouden worden door rijke Russische lieden. Is dat zo? Dat weet ik niet. Ik, uh, ik weet wel dat er uh, altijd uh, dansers of danseressen speciale, uh, ja, speciale relaties hebben met, uh, met rijke Russische zakenmannen. Maar hetzelfde gebeurt op een andere manier, ook in Amerika, waar pri uh, privédonateurs. Een, een specifieke dansersponsor. Uh, en dan zie je dus ook in het programmaboekje bij, achter de naam van iemand staan. Uh, deze persoon wordt uh, betaald door zo en zo. En dat, dat leidt ook tot, tot, tot hele ja, bijzondere relaties. In het goede geval kan dat heel uh, positief zijn. Het kan ook heel vervelend worden natuurlijk. Intimidatie werd gesteld in hetzelfde artikel. Uitlopend tot seks. Want anders kom je niet hoger op. Ja, dat zijn, van, dat zijn altijd verhalen van mensen die het niet redden. Die uh, dat soort verhalen gaan uh, rondspringen. Rond dat geloof ik niet in. Dat, uh, ik, ik heb de kwaliteit van de dansers daar gezien. Ik zie ook wie er boven komen. En de mensen die nu aan de top staan... zijn inderdaad wereldtopdansers. Uh, uh, daaronder zitten heel veel mensen die ook wel goed zijn... maar niet zo goed dat ze meteen uh, doorbreken. Uh, in vele gevallen is het ook zo dat je misschien in één gezelschap het niet redt... maar in een ander, ander gezelschap wel. Ja. Mensen gaan al heel graag roepen... als je nou maar dit had gedaan, als je nou maar dat had gedaan... dan red je het wel. Uh, nee, uiteindelijk wint minder mensen toch zo'n carrière... op kwaliteit en op uh, integriteit. Dan nou was het Bolshoi een icoon in de Sovjet-tijd. Uh, daar werd tegen opgekeken. Maar de wereld is inmiddels veranderd natuurlijk. En zeker daar is het erg veranderd. Is het nog wel goed om dan zo'n gesloten instituut te willen zijn? Ik denk dat... Uh, de afge de, met name de, de directie Sergei Filin. Maar ook de directeuren die daarvoor kwamen. Zoals Alexei Radmanski. Die bij ons uh, Don Quixote onder andere heeft gedaan. Ja. Van wie wij vuurvogel gaan doen in uh, maart. Alexei heeft juist geprobeerd uh, het bos weer open te breken. Door choreografen van het Westen uit te nodigen. Door dansers uit het Westen laten komen. Door samenwerkingsprojecten aan te gaan met uh, andere gezelschappen. Dat is wat het gezelschap uh, nodig heeft. Maar er is een hele... Uh, sterke beweging ook binnen het Bolshoi... van een aantal zeer conservatieve uh, medewerkers... die vinden dat dat flauwekul is. En dat wat er in de sovjetperiode gebeurde fantastisch was. En dat het Bolshoi nog steeds het enige en het beste gezelschap ter wereld is. Dus en, klassiek ballet? Klassiek ballet op een hele bepaalde manier. En ja, dat zijn mensen die niet, uh, die niet willen horen van... Uh, andere invloeden van kruisbestuiving, van vooruitgang... van een andere stijlopvatting dan de opvatting die zij kennen... en die maar heel beperkt is natuurlijk. Het beleid is nog lang niet beslecht daar. Wanneer gaat u zelf weer op bezoek bij het Boltjoy? Ik denk pas over een half jaar weer. Ted Bronsen, artistiek directeur van het Nationale Beleid. Heel hartelijk dank u. Dank u. Dit is radio 1. 1 minuut over half 12. Mark Visser is aangeschoven met het NOS-journaal. De daders van de overval op de Haagse juwelier Stratman zijn een hoge beroep tot 10 en 8 jaar cel veroordeeld. Begin het jaar hadden ze van de rechtbank 13 en 11 jaar cel gekregen. De derde verdachte, de chauffeur, kreeg toen 5 jaar cel en hij is nu vrijgesproken. Omdat niet vaststaat dat hij wist dat de anderen een overval wilden plegen. De juwelier Stratman werd bij de overval in april vorig jaar door een van de overvallers doodgeschoten.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 Dat zijn de hoofdpunten. John Sahoka van de AWB nog steeds die ene file? Nou, ik heb er twee. Eén op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Daar staat dus in Sint-Joost en echt drie kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A15 richting Europort. daar staat voor het klopend Van Plein drie kilometer na een ongeluk. Daar zijn inmiddels alle rijstroken weer open. Dit is de gids fm. Met Felix Burders. De brandweer in Detroit is wanhopig vanwege de vele brandstichtingen. Maar er is een lichtpuntje. Hier zijn de Isley Brothers... Harvest for the World. Normaal gesproken zijn er drie Icy Brothers die je tegenkomt, maar in dit geval waren het er zelfs vijf. En er speelde nog ene Jasper mee op de piano. Harvest for the World in 1976, een bescheiden hit. Vara. De Begids.fm. De wereldontvanger. Willem Frank de Noot, je neemt ons mee naar Detroit. Ja, die stad ging failliet in de zomer. De stad gaat gebukt onder de schuldenlast van 13 miljard euro. Ja, het stadsbestuur gaf jarenlang veel te veel geld uit. Veel meer dan er binnenkwam. Ja. Detroit, bekend van de auto-industrie natuurlijk. In de hoogtijdagen waren daar 1,8 miljoen inwoners... Maar meer dan de helft daarvan is vertrokken. En daarom staan hele grote delen van de stad leeg. Woonhuizen, winkelpanden, fabriekshallen, noem maar op. En al die leegstaande panden zijn een soort magneet voor brandstichters. Een paar dagen geleden was het raak in een oud winkelpand... aan een van de grote avenues van Detroit. Grote uitslaande brand daar op de hoek van Garriott Avenue ging in vlam op. Oude leegstaande meubelzaak. Nou, dat was een tamelijk anoniem pand. Maar de afgelopen tijd zijn er ook bijzondere huizen door de brand verwoest. Woensdagavond brandde een huisplat dat deel uitmaakt van het Heidelberg kunstproject. Dat is een van de grootste toeristische attracties in de stad. Twee huizenblokken die zijn helemaal veranderd in kunstobjecten. Door de jaren heen, met de bedoeling om de levens van de inwoners van Detroit... een positieve draai te geven. Nou, drie weken geleden brandde ook het huis af waar rapper Eminem opgroeide. Was dat een mooi huis? Uh, nou, Niet bepaald uh, een, uh, een, uh, een bling-bling-miljoenen-villa. Dat je misschien zou denken, nee, hij groeide daarop. Dat was nog voordat hij veel geld ging verdienen... Een Onooglijk klein huisje, een semi-bungalow aan Dresden Street. Uh, een foto daarvan staat op, uh, op de cover van zijn Marshall Mathers uh, LP uit uh, 2000. En ook op de cover trouwens van zijn meest recente album. Nou, de, de moeder van Eminem, die is jaren geleden is, is er al vertrokken... Uh, toen het huis ernaast door een brandbom uh, was bekogeld. De buurt was toen al behoorlijk in verval... en nu zijn zo'n beetje alle huizen daar verlaten... of afgebroken of uitgebrand. En dat is allemaal het werk van brandstichters dan? Nou, uh, dat is wel veel werk van brandstichters hoor. Uh, in dat huis waar Eminem opgroeide, daar lag een klein rood jerry kennetje die in, het, in het uitgebrande spul daar. En in het geval van het Heidelberg-project, nou dat wordt nog uitgezocht door brandonderzoekers wat daar precies de, de oorzaak was. Maar bewakers zagen iemand wegrennen toen de brand uitbrak. Dus dat is waarschijnlijk ook wel brandstichting geweest. Enig idee, hoe vaak er wordt brand gesticht in Detroit? Heel vaak. Uh, uh, luister maar eens wat de brandweerlieden daar zelf over te zeggen hebben. Er is een fragment, het komt uit de documentaire Burn uit 2012 waarin een, een ploeg brandweermannen in Detroit een jaar lang wordt gevolgd. Uh, 95% of what wat ik do is arson. Very rarely do we have a legitimate fire. I can't picture another city that's like this where so many of the fires are arson. There's arson for profit, there's arson for revenge. En dan er is dus arsen voor keks. 95% van de branden is aangestoken, zegt een van die spuitgasten. En 95, 95%. Het zijn maar heel weinig ja, tussen aanleidingstekens echte branden. En een collega van hem die kan geen andere stad bedenken waar dit op zo'n grote schaal gebeurt. Nou, als laatste van het fragment hoorde je brandweercommandant Craig Doherty. En hij legt uit dat de brand wordt gesticht of om er een slaatje uit te slaan of om wraak te nemen. Of puur voor de kik. Of om een slaatje uit te slaan... betekent dat gewoon het tillen van de verzekeringsmaatschappij? Ja, dat, dat is zo. Uh, veel huizen in Detroit zijn echt geen rode rotscent meer waard. Uh, er zijn natuurlijk mensen in de meest beroerde... of zelfs in de minder beroerde uh, buurten van Detroit... Uh, die willen daar weg, raken hun, straat, uh, hun huis aan de straatstenen niet kwijt... En als ze een brandverzekering hebben, ja, dan willen ze daar het pure wanhoop... misschien nog wel eens hun een huis in de fik steken... om dat verzekeringsgeld op te strijken. De meeste gebouwen die, worden, uh, die in brand worden gestoken... die staan trouwens al wat langere tijd... Tijd leeg die zijn in verval geraakt en het overgrote deel van de daders komt weg met die brandstichting zo meldt het plaatselijke tv-station Channel 7. They are some of the best trained and most experienced in the country but they can't even begin to make a dent in the more than 5000 suspicious fires reported in Detroit each and every year. We're not investigating nowhere near what we should De brandweeronderzoekers uit Detroit die behoren tot de beste in het land maar ja, zij zijn maar met z'n zessen... en er worden daar jaarlijks zeker 5000 verdachte branden gesticht... die zij moeten onderzoeken. Nou, wat potentiële daders misschien zal afschrikken... is dat ze, als ze gepakt worden, heel zware gevangenisstraffen kunnen krijgen. maximaal levenslang. Maar ja, de pakkans is erg klein. En de stad is failliet. Dus dat zal gevolgen hebben, denk ik, voor de brandweer, of niet? Ja, er waren al gevolgen voor het faillissement. Uh, toen was er al veel minder geld voor de brandweer. Uh, nou, dat is nog minder geworden. De stad heeft zeven kazernes en het hoofdkwartier in de verkoop gedaan... om een deel van de schulden af te kunnen betalen... Betalen. Vorig jaar viel er al gedwongen ontslagen bij het korps. En de spuitgassen zelf die hebben 10% salaris ingeleverd. Het materiaal dat ze gebruiken, dat is tot op de draad versleten. Want voor onderhoud en nieuwe spullen, daar is geen geld voor. Uh, commandant Craig Doherty vertelt erover in die documentaire Burn: You got broken windows. That you've been trying to get repaired for four years. You have rigs that are leaking. And nobody has the parts to fix. You know, you go down to the repair shop for your fire coat. They don't have any. Squad 6 leaks oil. Uh, like you wouldn't believe. These braces are held together with bubblegum and tape. In die documentaire zie je dus ja, hoe, hoe belabberd die kazerne ervoor staat van, van die commandant. Echt, echt alles is stuk. Uh, en die spuitgassen die, die lappen zelf hun kapotte jassen en schoenen op met duct tape. Nou, op het laatste hoorde je ook nog een, een brandweerman zeggen. Die staat dan bij zijn wagen. Ja, ja die lekt olie als een, als een dolle. En hij wordt met kauwgom en plakband bij elkaar gehaald. Een hoop ellende dus in Detroit. Maar ik heb een lichtpuntje beloofd. Wat is dat? Ja, er is goed nieuws. Uh, vlak voor het weekend meldde de federale overheid dat ze een bedrag van bijna 20 miljoen gaan overmaken naar Detroit... zodat er 150 nieuwe brandweermensen aangenomen kunnen worden. Al is dat nog geen oplossing. Ja, voor wat je net hoorde, al die kapotte wagens en kazernes... en ook niet voor die tienduizenden panden die leegstaan in de stad... die niet worden afgebroken en dus brandstichting uitlokken. Nou, wie in elk geval positief blijft, dat is kunstenaar Tyree Guyton. Hij is de man achter dat Heidelberg-project... dat zo zwaar getroffen is door brandstichting. Ik ben klaar om de the te pakken en on. We can't stop because of this here. No. I think life has a way of bringing in adversity to shake you up. To make you stronger. And that's what I see with this here. Ja, kunstenaar Tyree Guyton. Hij gelooft erin dat zulke tegenslagen als deze... zijn bedoeld om je wakker te schudden en om je sterker te maken. En hij gaat dus zeker niet bij de pakken neerzitten. Willem Frank ten O. Tot de volgende keer. VARA Radio 1 De Gids.fm Vorige week vond er een opmerkelijke proef plaats in het Brabantse de Stippelberg. Het bos is dat. Onder toezicht van het waterschap werd 100.000 liter water geloost, geloost in een sloot... omdat het gebied verdroogt. Dat is niet alleen vervelend voor het natuurgebied zelf... maar ook voor de boeren in de omgeving. Die kampen soms namelijk met een flink watertekort. Met deze ingreep kan het gebied als klimaatbuffer werken in tijden van droogte. Althans, dat is de verwachting. het Paramore op werkbezoek en praat met Rimbaud Laperre van het waterschap A en Maas. Ik dacht, dat wordt een woeste stroom, maar... Uh, dat is een kabbelend beekje zo, hè? Ja, precies. <laughs> Gaat het goed... Uh... Ja, het gaat uh, helemaal uh, volgens verwachting. Ja, je, dus bent, je zit hier wel bovenop die slang hè, die dat water dan in die slant uh, moet brengen. Maar... Ja, we willen even kijken dat de slang uh, netjes open blijft. Het is een flexibele slang, mm -hmm. zodat er geen knik in komt. En dan zien we heel langzaam het pijl uh, stijgen ja. en kunnen we beginnen met meten. Je bent van het waterschap hè? Ja. Het uh, waterschap is genoemd naar twee riviertjes, de A en de Maas. Uh -huh. Oftewel waterschap A en Maas. En daar ben ik uh, hydroloog. Nou ziet het hier best vochtig uit in het bos, vind ik. Waarom moet er nou uh, water bij? Ja, dit is eigenlijk een uh, experiment. Dat wil zeggen dat we proberen het water uh, hier in het bos... en beter gezegd in de ondergrond, dus onder het bos, te parkeren. Zodat uh, in perioden als het droger is... dat we het water misschien weer kunnen gebruiken. Want we hebben in de winter eigenlijk meer dan genoeg water. En zodra we in het voorjaar, en met name in de zomer... dan wordt het hier in het bos en de omgeving, de landbouwgebieden, droog. En dan zouden we eigenlijk het gespaarde water... in de winterperiode gespaard, weer heel goed kunnen gebruiken. Maar goed, het bos zelf is ook veranderd, hè? Ja, eigenlijk was er vroeger natuurlijk heel vroeger helemaal geen bos. Was dit een heidegebied en deels ook gewoon een, een, een zandvlakte, zal ik maar zeggen. En toen kon het regenwater redelijk makkelijk in de bodem infiltreren... en het grondwater aanvullen. Maar langzaam maar zeker is hier een bos ontstaan. En een bos zorgt eigenlijk voor twee aspecten. Een deel van het water bereikt de bodem helemaal niet meer. Dat blijft op de bladeren liggen of op de naalden. En dat water wat de bodem wel bereikt... wordt vervolgens weer door de wortels opgesoupeerd... Dus het is ook een beetje onze eigen schuld, Corine uh, Geuhe van Natuurmonumenten. Uh, ja, dat klopt. Het gebruikt meer water dan uh, heide. Maar het was vroeger een productiebos en dat gebruikte natuurlijk heel veel water. Ja. Naaldbomen gebruiken heel veel water. Maar we hebben het heel langzaam omgevormd naar een uh, gevarieerd uh, loofbos met ook veel open plekken erin. Ook kleine heideterreintjes erin. Het idee is dan wel dat je ook weer wat minder water uh, gebruikt. Maar ik zou zeggen, maak er dan weer gewoon een heidegebied van. Dat heeft niet zoveel water nodig. Ja, dan. maar mensen houden ook heel erg van, uh, van bos. En het bos heeft natuurlijk nou ook een waarde. Vooral ook heel veel vogelsoorten heb je hier. Het is in totaal iets van 1800 hectare aan ingesloten gesloten bosgebied. Uh, een enorm rustgebied dus ook. En hier komen iets van... Uh, 87 broedvogelsoorten hebben we hier. Dus die willen ook heel... niet zomaar wegjagen? Nee, precies. We hebben heel veel roofvogels. We hebben heel veel soorten, zes soorten vleermuizen in het gebied. De das is weer spontaan teruggekomen. Dus uh, mm -hmm. ook voor dieren is het een hele belangrijke plek. Mm -hmm. Wat er nu gaat gebeuren is als de pijlen in deze uh, sloot gaan stijgen... dan gaan we in alle meetpunten die hier rondom die sloot zijn aangelegd... gaan we heel snel meten uh, waar en hoeveel het grondwaterpeil dan gaat stijgen. Aha. En dat gaat niet op alle plekken even snel. We zitten hier in een, in een zandgebied. Dus de bodem die bestaat eh, voor een heel groot deel uit zand en grind. Nou, zand en grind zijn heel doorlatend. Dus als je daar water in giet, verdwijnt dat naar de omgeving. Het bijzondere van dit gebied is wel... dat er allerlei schotten in de ondergrond zitten. Wij noemen dat eh, breuken. Die zijn hier ooit in het verleden door natuurlijke krachten ontstaan. En die breuken die, eh, laten het grondwater juist veel slechter door... En nou, juist dat willen we graag in dit experiment ook gebruiken. Mm -hmm. Om te kijken of we het water toch langer kunnen vasthouden. 268,5 mm -hmm. voor de details. Staat het ja. notier? 268,5. En dat is goed? <laughs> Als je maar omhoog gaat, de grondwaterstand, dan ja. is het goed. Als je ja, omlaag ja. zou gaan, dan zal wel een beetje gek zijn. Uh, ja. Nou wordt dit een klimaatbuffer genoemd, met een mooi woord. Wat is dat? Ja, het klimaat is aan het veranderen. Dat wil zeggen dat we inmiddels na decennia lang heel nauwkeurig meten van de neerslag. weten we dat het gemiddeld genomen steeds natter wordt in Nederland. Nou, wat doen we hier dan met die sloot? Nou, dat zal ik uitleggen. Het wordt aan de ene kant natter. Ja. En aan de andere kant krijgen we periodes van langere droogte. Dus aanhoudend langer droog weer. En tegelijkertijd, na zo'n periode van droogte... vallen er zwaardere buien. Ja, daar willen we graag op, op voor sorteren. Dus je kunt ruimte reserveren voor water... dat als die piekbui valt, dat je hem kunt opvangen. En tegelijkertijd is er in die ondergrond ruimte... om heel veel water te parkeren... zodat je het in die droge periode weer kunt gebruiken. Ja. Als je eigenlijk anders tekort komt. Nou, wat is dit nou? Is er geen, uh, geen Goed, Dat is mij zo'n kekkertje. ja. Hij heeft zin in die sloot, denk ik. Eh, ja. We hebben gisteren nog heel veel kikkers uit de sloot uh, geschept... Oh, ja? als voorbereiding voor de proef. Oh, dat vind ik wel sympathiek van jullie. Hebben we hebben alle kikkers die we konden vinden... hebben we keurig uh, op de kant gezet hier. Zodat die een veilig heenkomen uh, konden vinden. Dan gaan we naar de volgende. B6. Uh, deze kant. Jeannette Paramore met hydroloog... Rimbaud La Laperre in het Brabantse bos de Stippelberg. Maar dus extra water wordt geloosd tegen de oprukkende droogte. De een straat met louter winkels die te maken hebben met de dood. Dat klinkt luguber, maar het is echt in de maak. Als de plannen doorgaan, verandert de Rusthoflaan in Rotterdam in een straat waar je kunt winkelen voor de dood. En dan vind je er alles: begrafenisondernemers, kistenmakers, grafsteenontwerpers en rouwbloemisten. De dood als marketinginstrument. Dan zeg ik hoogste tijd voor onze reclamedeskundige Charles Borman. Charles, ja. goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Goed idee, zo'n straat van de dood. Nou, het past in ieder geval in de ontwikkeling naar een steeds persoonlijker invulling van uitvaarten. Uh, we zouden dat kunnen noemen het personaliseren van uitvaarten. Uh, belangrijk wordt de inbreng van familieleden, van vrienden... de specifieke wensen van de overledenen. Uh, je ziet ook dat uitvaarten beïnvloed worden door andere culturen. Het wordt misschien allemaal soms wel wat frivoler. Uh, de begrafenis wordt steeds minder dus een standaard uh, gebeuren. Lelijk woord, maar steeds meer aandacht voor de individuele wensen. En uh, in het kader hiervan past... Uh, het idee van de Rusthoflaan in Rotterdam als funeraire laan. Funeraire laan. Ja. Maar Rusthof vind ik ook wel een mooie naam. Een mooie naam, maar die ja, bestond al. Die blijft bestaan. Ja. Zegt het iets over hoe we tegenwoordig met de dood omgaan dus? Al deze, al deze zaken die bij elkaar worden ja, gezet. Ja. Nou ja, zoals gezegd, het wordt, het wordt steeds meer gepersonaliseerd. Dus we gaan van tevoren eigenlijk ook al een beetje rondkijken... van hoe we het willen hebben. Wat voor soort kist zouden we eigenlijk willen hebben? Wat voor soort urn zouden we willen hebben? Ja, wat, hoe zouden de bloemen eruit moeten zien? Die persoonlijke invulling staat centraal. Dat wordt ook, je, wordt ook, je ziet ook dat er teruggegrepen wordt op het verleden. Hè. Zo heeft de rouwkoets weer een comeback gemaakt, misschien wel onder invloed van de begrafenissen van... Prinses Juliana, Prins Bernhard en Prins Klaus... die allemaal in een koets werden begraven. Uh, ook in andere landen zie je dit soort ontwikkelingen. Bijvoorbeeld in Amerika, een hele nieuwe ontwikkeling. De opkomst van de milieuvriendelijke uitvaart. Dus ecologisch verantwoorde Begrafenissen. Dus geen traditionele doodskist meer met metalen elementen en onderdelen. Geen chemicaliën om de lichamen te banselen, Maar het lichaam wordt gewikkeld in een biologisch afbreekbare lijkwaarde. Geplaatst in een kist van bamboe, grenen, geweven wilg gerecycled karton en zelfs gedroogde bananenplanten. Dat en dan, weet je allemaal. Ja, en dan worden ze in de, wordt het lichaam met dat omhulsel in de grond gestopt... en overgegeven aan de natuur, zonder zelfs een gedenksteen. Ik vraag me af hoe het staat met de reclame uit te over de dood. Ik laat je eerst even een oude bekende horen van Dela. Dela keert geen geld uit. Dela regelt, verzorgt en betaalt al zo'n 50 jaar... voor haar leden de begrafenis of crematie. Heel bekend, hè, deze kreet. Maak ja. je niet druk over de crematie of begrafenis. De ja. doodgraver neemt al die zorgen uit handen. Is dat nog de teneur in de reclamewereld? Niet helemaal. In de reclamewereld niet. Eigenlijk gaat men daar meer focussen op de, op de eigen keuze die je wil maken... ten aanzien van, uh, van uh, je begrafenis. Uh, wat ik al zei, het wordt allemaal veel persoonlijker. Luister maar even naar deze commercial. The House of the Rising Sun. Echt de Hollandse Smart Lab. Een echte ouderwetse high tea. Uh, Witte wijn. De appeltijd van mijn moeder. Je uitvaart is te persoonlijk om een andere over te laten. Bel Centraal Beheer Achmea. Ja, het is dus een goed voorbeeld van zelf keuzes maken. Het is ook allemaal wat minder treurig. Hè? Opvallend is de luchtige toon van de commercials. Een vrouw lacht er zelfs bij. Um, je kunt het ook niet verzinnen of het wordt eigenlijk allemaal mogelijk gemaakt. Dat is eigenlijk een beetje de teneur van deze serie van commercials. Um, en eigenlijk zou je kunnen stellen dat de begrafenisondernemer die gaat steeds meer lijken op een soort evenementenbureau, oh ja? een soort ware huis. <gacht> Uh, luister maar eens even naar deze commercial waarin een Amerikaans funeral home zich als een store, als een winkel uh, presenteert. You're not in a funeral home. You are in a store. And people can just come in. It is very relaxed, warm. It's like a home. The Harry J. Will Arrangement Center. Het arrangement center. Het is eigenlijk bij een soort ja, evenementenbureau. Luchtig, persoonlijk, de dood als onderdeel van het leven. Maar wordt het ook wel eens frivol? Of is het taboe op de dood daarvoor nog te groot? Nou ja, we zaten in die Achmea commercial, zagen we al dat het al wat frivoler werd. Uh, in Amerika kom je ook advertenties tegen, bijvoorbeeld van een prachtige advertentie van een sexy vrouw verkleed als de dood. Uh, Farewell in style staat erbij. Farewell in style. Uh, ja, het is, het is, het is, ja, het is allemaal wat luchtiger. Het is af en toe een knipoog. Uh, dit is ook een mooi voorbeeld van een frivole Amerikaanse begrafeniscommercial. Jim loved to laugh. And make others laugh too. So when Jim died, we booked his memorial at the comedy club. No joke. We're Bonaventure funeral home. <laughs> ja. Dus de begrafenis wordt daar gevierd in een comedyclub... omdat die man zoveel van dat soort uh, humor hield. Dus er moet gelachen worden bij zijn dood? Ja, blijkbaar wel, ja. De uitvaartverzekeraars en begrafenisondernemers... die gaan dus met een tijd mee. Wil dat zeggen dat ze ook het internet beter benutten, Charles? Ja, natuurlijk. Ook, uh, uh, dat gaat een rol spelen. Uh, wordt een steeds, gaat een steeds belangrijke rol spelen ook. Luister maar eens even naar dit spotje van, Men van uh, Monuta. Vlucht gaat pas morgen, mama. Waar je ook bent, met het uitvaartdraaiboek van Monuta... Zorg je samen voor een mooie uitvaart. Dit lijkt me een mooie tekst, mam. Ja. Ja, dit is dus ook een voorbeeld van: je hoeft niet meer bij de begrafenisondernemer aan te schuiven om het allemaal te gaan regelen. De dochter regelt de begrafenis met haar moeder via het internet, dankzij Monuta. Dus in feite, gemak dient hier de mens. En ja, dat is wel iets wat op dit moment gewoon steeds belangrijker gaat worden. Charlotte Borromans over de dood als marketinginstrument. Graag tot volgende week. Tot volgende week. Ik heb je favoriete plaat meegenomen. Heb jij mijn favoriete plaat meegenomen? Nee! Dat zou ik zeker doen. Wapap, hoor je dan van de, die koortjes op de achtergrond. Morris Williams en de Zodiacs met een nummer uit lang verleden tijden. Dus we kunnen nagaan hoe oud Charles inmiddels al is. Wat is er nog op televisie vanavond met het WK voetbal? Deze zomer in het vooruitzicht reist ex-Monty Python Michael Palin alvast naar Brazilië. In vier afleveringen laat hij het land zien. Hij begint zijn reis in het noordoosten, de bakermat van het moderne Brazilië. Hier zijn de eerste Portugezen geland. werden de eerste Afrikaanse slaven aangevoerd en kwam de kolonie tot bloei. Maar er is in Brazilië na, na, natuurlijk nog een enorm grote kloof tussen arm en rijk. En ook dat komt aan de orde. Via Canvas heet het programma. En het is te bekijken om vijf over half zeven op Canvas. Het heeft al heel veel publiciteit gehad, de val van Aantjes. Een drama in twee delen over de val van deze de CDA-politicus. En ooit de machtigste man van Nederland. Hij begon als AAP'er. Aan dat uh, machtstreven kwam in 1978 een eind na pijnlijke onthullingen over Aantjes vermeende oorlogsverleden. In de eerste aflevering van vanavond houdt hij zijn beroemde reden over een nieuwe politieke richting. Zijn tegenstanders zijn er niet blij mee en zien hem wat graag vertrekken. De val van Aantjes om vijf over negen op Nederland 2. Tot zover de gids.fm. Surf naar de gids.fm. Dat zeg ik.